De de acht, de de en dan is het niet tijd om met zijn ambten te gaan zingen. Het is niet voor niets een beetje.